Uur. met het nrs journaal Het lukt Nederlanders steeds minder goed om anderhalve meter afstand te bewaren. Uit een nieuw gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD's blijkt dat er, vergeleken met de maand eerder, veel minder mensen zijn die altijd genoeg afstand tot anderen kunnen bewaren. Vooral familie en vrienden houden zich minder goed aan de afstandsregel. Het aantal ondervraagden dat afstand houdt tot familie en vrienden nam af met 12 procent. Ook het afstand houden tot collega's en in de supermarkt wordt minder nageleefd. Bookingsite booking.com maakt geen gebruik van het tweede steunpakket van de overheid. Het bedrijf krijgt nu nog subsidie voor de 5000 Nederlandse medewerkers. En daar kwam veel kritiek op omdat het bedrijf jarenlang winst maakte... en het geld onder meer gebruikte om de eigen aandelenkoers op te krikken. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf nu weet dat het zich moet focussen op oplossingen voor de lange termijn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 De Arnhemse en Apeldoornse burgemeester willen dat de overheid de thuisisolatie verplicht kan stellen... omdat het besmettingsgevaar volgens hen gewoon te groot is. Vaak zijn het buitenlandse uitzendkrachten die samen in kleine huizen wonen. Het is niet uitgesloten dat de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Minister Ollongren schrijft aan de Kamer dat er nog geen aanleiding is om uit te gaan van uitstel...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 Anders nodig je bent genoeg. als je boze woorden die pinker zut. Het leven soms al duwen helemaal nada. Te digo que no. De vacaciones in Punta Cana, no. En Parijs een fijn de semana, no. Si no estás conmigo no quiero nada. Want ik word niet Te quiero mi foto y mi biografía yo me puse loco y vi te perdí pero la lección te juro que aprendí extrafolie 247 alles wat ik heb zal ik aan je geven Si quiere la luna voy en corete si quiere venir te compro billete maakt mij niet uit dat zijn vind dat we wat van lol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 Ik We do it, we do we do we do, we do, we do. FM D. So <laughs> Running free you know... Ik ken een bot. Hon heet Anna. Anna heet Hon. En Hon kan banna bana is zo hard. Och reept je op in onze kanal. Ik wil berätta voor je dat ik ken een bot. Ik ken een bot. Hon heet Anna. Ingen je over zo'n Kom je hoogte dat je oogst op je en bot En een zou je in je naam schoon? je kijkt naar je dan af Doe dat je altijd alles om Dat kanalen een Ik trodde het die dat ik had zo veel, maar Anna schreef en zei ik een engel ben. Ik ben een heel heel wakker meisje, dat uit de wereld is, voor mij. Maar er is niets verklaren. Voor in mijn ogen is altijd een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 ZFM ZFM ZF